Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWSOP op 3. We gaan het hebben over vapes met een smaakje, want het duurt nog wat langer voordat die verdwijnen. Door nieuwe regels mogen smaken als coconut puff, freeze ice dragon en pink vet gum straks niet meer worden verkocht. Dat zou op 1 oktober ingaan, maar dat wordt nu 1 januari, vertelt mijn collega Emma in Den Haag. Het verbod wordt nu uitgesteld, omdat ze erachter kwamen dat veel minder van de vloeistoffen die nu op de markt zijn... eigenlijk voldoen aan de 16 smaken die straks nog mogen... En ze hebben nu bedacht dat fabrikanten daarom iets meer tijd moeten hebben om nieuwe smaak te ontwikkelen. Het kabinet wil er met de nieuwe regels voor zorgen dat vepen minder lekker wordt, want het is verslavend en ongezond. En een enorme drugsvangst in de haven van Rotterdam dit weekend. Tussen de bananen vond de douane 3600 kilo coke. De lading kwam uit Ecuador, maar het is ook de grootste drugsvangst van het jaar in Rotterdam. Bij een hobbyboer in Peel en Maas in Limburg zijn 80 verwaarloosde dieren weggehaald. De dierenbescherming vond allemaal kippen, duiven en konijnen in smerige kooien. Ze waren supermager en hadden alleen vies water om te drinken. De inspectie vond ook een paar dode dieren op het erf. En het is geen hele grote verrassing, maar dit is de beste trainer van de eredivisie. Oh Arne, er gloort op sinds jij zwaait met de septen. Ja, er is dik voor elkaar de Slot dus. Vandaag kreeg de trainer van Feyenoord de Rinus Michels Award voor het tweede keer op rij. Slot werd dit jaar voor het eerst in zes jaar weer eens kampioen met Feyenoord. En er waren allerlei clubs in hem geïnteresseerd. Maar hij heeft zijn contract in Rotterdam laatst verlengd. Dan nog wat weer. Wat zon, wat wolken en een graad of 23 is het. Langs de kust is het iets koeler. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen op de meeste plekken droog. S'avonds en s'nachts kan het wel gaan regenen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de a 2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maars. 3 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuten vertraging op de a 10 vanuit knop in Amstel naar knop in Koemplein bij Durgedam. 10 minuten op de n 207 vanuit Hillegon naar aan de Rijn. 4 kilometer file bij Afriet Nieuwveen. En 5 minuten vertraging nog op de n 247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland.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 Ja, met die warmte kan je zomaar in slaap vallen, Ben. Ben je er nog? Ja, uh, ben je er nog? Uh, uh, what, what, what, what, Heb ik je wat wakker ben ik? gemaakt? We ja. <laughs> uh, de shine, de single van uh, Aswat. Aan het begin van het uh, derde uur. En uh, in dat uur hebben we ook uh, Marco Temes uh, te gast. Ja. Want Marco, het is weer uh, de laatste zaterdag van de maand. Daar is hij. Ja, net aan. Daar is weer. Uh, je hebt het weer gered ja. door de ja. hitte. Ja. Dus uh, alles goed met je, Margo? Ja, alles gaat prima. Ook oh, goed, goed zo. Nou ja, we gaan je straks uh, natuurlijk uh, spreken, want uh, je hebt een mooi stukje pr uh, proezie, dus, uh, Jij ja, moet goed uitspreken, proezie bij. Ja. Je. En uh, daar verheugen we ons natuurlijk op. Maar daarvoor gaan we nog eens even bellen met Randall Lawson uh, van Auto Passion in onze studio in Beverwijk, want wij hebben overal in de wereld studios en uh, die bellen we gewoon lekker af en uh, dan zie je vast wel iemand die opneemt. Uh, <laughs> en natuurlijk. Niet in Assen dan bij de TT? Nee nee. Oh. nee, nee, nee. Toen dus ben ik nog vergeten met Chris. Je kan ontzettend wel... Chris Grotanis had ik nog willen vragen... of je wel eens motorsport had gefotografeerd. Dat had ik willen vragen. Niet van gekomen. Marco, ben je, heb jij wel eens op een motor gereden? Uh, niet dat ik weet. Oh. <laughs> heb je wel eens een motor gefotografeerd? <laughs> nee, heb je er wel eens niet, naar gekeken? Niet. Naar uh, wedstrijden van motoren. Uh, MotoGP. Uh, uh, ja, als het zo voorbij komt. Maar ja, ik ga er niet speciaal voor zitten. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Ik heb het wel eens gezien op het circuit. Ook hier in Zandvoort hadden we vroeger natuurlijk wel eens motorraces, zijspanraces. Zijspan races. Mijn hemel, wat gewoon eng om naar te kijken. Het gaat ja. zo vreselijk hard. Ja. En, uh, en dan, met name die zijspannen is ook levensgevaarlijk. Want uh, dat gaat nog wel eens mis. Dan gaat zo'n ding op zijn kant. En het is altijd de bakkenist die uh, de klos is, uh, op een of andere manier. Die wordt ja, maar ook... gaat er dan ook niet in zitten? Nee, ja, ja, ja, ja, dat ja. is sowieso. Ja. Nee, uh, uh, Morgen de TT in Assen, de MotoGP, begint om twee uur. Ja. Echt een uh, mooi spektakel en uh, live uh, te zien bij de NOS. Bij de buren. Bij ja. de buren van de NOS, de NOS. De NOS. Ja. Uh, uh, ja, nou ja, we gaan eerst een plaat draaien ja, ja, en dan ja, ja, ja. Uh, zometeen uh, meer een stuk uh, procedie. Nadat uh, we eerst uh, naar Rendels zijn gegaan natuurlijk, hè? Ja. In uh, Beverwijk. Ja. En, en wat heb je nu? Uh, always There. Always There. I can see the countryside You can be rich when you poor, poor when you reach It can be rated and I can make the sunshine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 We got that magic. We got that magic. We got that magic. Hey, we got that magic. We got that magic. Oh, we got. Zonnig weer hier in Zandvoort, uh, en dan uh, deze muziek op de radio. Wat willen we nog meer hè, op deze zaterdagmiddag bij CFM? Jor, uh, Robin Dick en uh, Mattje. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. En ik dacht zo bij mijzelf, uh, Rindel... Dat ik met ja. zo'n plaat wel uh, richting uh, jou uh, kon gaan. Heb ik daar gelijk in of ja, uh, niet? Ja, helemaal top. He, gewoon helemaal top. Ja, hè? Hey, he? Weet je, dit is weer de tijd van de, de, de, de, ja, zeg maar de krulhaar. en uh, de, Krul. de, de Lange broeken met lange pijpen. En dan een uh, satijnen rode blouse erop. En dan de, de, de discovloer op. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, dat hebben jullie ook gedaan. Ja, ja, zeker. <laughs> ik zeg niks. Jij wel, uh, Benno? Ja, nee, inderdaad. Oh, jij wel. Okay. Van die pijpen, ja, ja, ja, zeker. Ja, bad, we waren bad boys in die tijd. Ja, boys. ja, ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, maar volgens mij is de jeugd er tegenwoordig niet meer wat een discotheek is, hoor. Nee. <laughs> ik denk dat het voorbij is. Nee, ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zet, is echt een uh, beetje voorbij. Uh, ja, okay, de de maar, disco's ja, in... Uh, moet ja, alleen dan... in het oosten van het land hebben ze het nog geen, he? in, in de schuur en zo, uh, oh, ja, ja. schuurfeesten. Ja, maar, daar, maar daar hebben ze alleen maar veel bier, dat is, dus dat ik, volgens mij is dat wat anders. Ja, ja. <laughs> daar hebben ze alleen heel veel bier daar. Dus, uh, dat maar, maar, zeker. Nou, maar, je, maar je hebt weer 100 punten, je hebt ze weer gescoord. Nou, ja, dankjewel, dankjewel. Punten. Ja, 100 punten, zo, zo, zo. daar kan ik het weer mee doen. Ja. Zeg, René, nee, we gaan naar de autosport. Ja, uh, we hebben DTM vandaag uh, op uh, Sanford gehad. Ja, ja. Race nummer 1, ja. gewonnen door uh, Maro Engel. ja. En, okay. en hoe volg jij volg jij de DTM, eh, Renault? Nee, kom ik even niet, want ik ben druk in de winkel. Dus ik, ik moet zeggen wat er op Sanford gebeurd is in die hitte, geen idee. Maar nee. het is natuurlijk een beetje een heel ander DTM als vroeger natuurlijk. Hè, ja. Toen de fabrieksteams ermee bezig waren en de merken en dat soort dingen. Maar, maar wel heel dikke auto's, mooie auto's en er wordt heel erg hard gereden. Dus. Uh, ja. En eh, ook leuke merken erbij, absoluut. Ik heb geen idee of de druk is dus niet druk, want de, toegangs, uh, of de toeschouwersaantal liepen wel in heel Europa terug. bij ja. het DTM-verhaal. het is natuurlijk wel heel mooi weer daar volgens mij bij jullie in Zandvoort. Ja, ja, ja. Dit is toch mooi als bij jou natuurlijk in BVW. Al ja, heb nou, jij misschien die... een klein sluiwolkje van uh, Tata. Dat... Ja, ja. <laughs> nee, dus zijn ze nou aan het demonstreren uh, uh, nog. Dus, uh... Nou, ja, ik merk hier weinig van. Ik heb wel gehoord dat ze daar de poort hebben, uh, uh, uh, dat ze door de poort heen gestormd zijn. Nou, dat is allemaal spannend daar. Ja, ja, ja. <laughs> met Tata, ja toch? Goed, zeker. Maar, uh, heel veel weg van de autosport, gelukkig. Ja, precies. Maar uh, even terug naar die DTM. Uh, ik zat mij eigenlijk af te vragen... in hoeverre uh, is, uh, speelt DTM nog een rol mee... in de internationale autosportwereld? Uh, is, het, is het nog... Uh, uh, het het ah, DTM nee, zoals vroeger? Nee, nee, het is niet meer het DTM van vroeger. En dat, en dat moet zeggen dat het DTM zichzelf een beetje om zeep geholpen... toen het, uh, tot het op een gegeven moment budgetten gingen. Dat was bijna gelijk aan de Formule 1. Ja. En dat was natuurlijk gigantisch wat daar gebeurde. Zeker met de fabrieksteams, toen met Alfa Romeo, Mercedes, ja. uh, BMW. weet je, Ze gingen op een gegeven moment echt wel een beetje te ver... van het, zeg maar, een tourwagen zijn en we gaan racen. En ik moet zeggen dat het huidige DTM is daar natuurlijk ook best wel een beetje ver vandaan. Uh, de Lamborghinis, uh, McLaren's... Uh, dikke vette Porsches. Uh, ik, ik vraag me af wat dat een beetje nog met Tourwagen te maken heeft. Het is een beetje volgens mij nu een beetje racerij geworden voor de jongens met iets te veel geld uh, zeg maar in de achterzak. Ja, ja, ja. Ja. Maar de strijd, je moet wel zeggen, de strijd is goed. De, de wedstrijden zijn mooi. Het is een mooi spektakel om te kijken. Bijzondere auto's natuurlijk, toch wel. Maar het heeft niks meer met de oude DTM, uh, waar de Nanini's en dat soort dingen elkaar van de baan uh, rosten en de Ludwigjes en dat soort dingen. Die tijd is natuurlijk al heel erg lang voorbij. Maar, uh, ja. Daar kan je het niet meer mee vergelijken ja. Nu, ja, maar wel een mooie autosport. Heel ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en vol of wel zagen we ook al eerder vandaag. Dus uh, dat, uh, dat is ook altijd wel leuk om te zien, toch? D daar gaat het om. Weet je. Ik zeg altijd als er 20 auto's in de stad staan, dan is een Formule 1 vind ik het eigen wedstrijd. Nee. Uh, bij mij begint het al wat plus 30. Oh ja. En, dan, ja. Wedstrijden. en dan, dan heb je echt een heel mooi stadveld. En uh, dit zijn jongens ja, die hebben gewoon toch wel mooie stadvelden met uh, toch wel hele mooie auto's. En ja, uh, ook uh, behoorlijk professioneel. Hè. Er is geen amateur autosport meer wat dat gaat. Daar zit, uh, te, net zo is er voor een uh, Ik zie een hoop mensen met laptopjes lopen en een hoop uh, monteurs die heel erg uh, getroffen en geoefend hebben. Dus dit is toch wel een serieus professionele autosport. Maar ik vraag me alleen af en eens met de waar ik me een beetje afvraag op het ja, wat is eigenlijk nog een beetje de noodzaak van deze wedstrijden? Uh, ze kunnen ook met deze auto's op heel andere dingen gaan doen. Dus, uh, uh, politiek, dat zou het allemaal zijn. Maar oh, aan okay. uh, de andere kant moeten we blij zijn dat het er is. Anders is er helemaal niks meer. Dus uh, laten we laten ze vooral doorgaan. Ja, 2018 uh, was de laatste race van uh, DTM hier. En we ja. zijn toch wel blij dat ze weer terug zijn hoor. Nou ja, uh, kijk, Zandvoort is natuurlijk een mooi circuit. En uh, Stamford staat heel erg goed. En rijders willen heel graag op Zandvoort rijden. Want het is toch een heel erg bijzonder baantje door die duinen. Uh, altijd verraderlijk als er een beetje wind is met zand op de baan. Uh, toch een hele mooie, snelle bocht. Schijfvlak is echt wel een, uh, een bocht voor mensen met een hele grote hoor als ja, je daar heel hard doorheen wil gaan. Ja. Leijendijk is natuurlijk verkracht door die Combaan, door de Formule 1. Dat is altijd vol gas. Of het nou regent of droog is, dat maakt allemaal niet meer uit. Okay. Maar, maar er zijn toch wel een paar stukken echt een bocht, dan moet je echt... Dan ga je omhoog richting schijfvlak. Ja, dan gaan af en toe toch wel een beetje de hardslag naar. naar 180, hoor. En zeker in dat soort auto's gaat dat echt serieus hard. Ja, ja. Dus, ja. Uh, Salvat is staat bekend in Europa gewoon als een hele mooie baan... waar iedereen toch heel graag op wil rijden. Ja, ja. ja en een mooie badplaats uh, trouwens, uh, Rendel. Dus uh, voor de Duitsers, hè, uh, die... Uh... ...toch bij het DTM betrokken zijn. Uh, wel een, uh, een mooie locatie. Het feestje. En we moeten ook blij zijn hè? Voor, het, voor het dorp zelf. Is het toch prachtiger het dan, is toch prachtig als dan toch een heleboel Duitsers... Want ...met DTM reizen toch ook een heleboel Duitse mensen. mensen. rijden nog steeds mee, uh, of Duitse gasten die reizen mee... ...met ja. een campertje en toets, en dat soort dingen. Nou, dat is voor het dorp ook lekker. En voor de restaurants lekker. En voor iedereen. Uh, als er reurigheid in het dorp is, dat is natuurlijk vandaag met mooi weer altijd goed. Ja, maar een beetje extra is helemaal niet erg. Nee. Maar, en helemaal niet gewoon. <laughs> dus. nee, een paar jaar geleden trouwens. Met de, met de coureurs. Hè, toen ze hier uh, reden. Toen zag je volgens mij was dat uh, Ben of zo, uh, Die uh, toen uh, nog uh, reed in de DTM. Ja. En die uh, zat gewoon op uh, zaterdagavond in het uh, lokale café uh, hier uh, aan de Halterstraat. Ja, ja. Zat hij gezellig een uh, drankje mee te doen. Ja, café 4. Ja. Ik, denk, nou. ik denk van de huidige coureurs die nu een DTM rijdt. Uh, als die gewoon over straat lopen gaat niemand daar met uh, 30 fans achteraan lopen hoor. Dus uh, de meeste weten ze niet eens hoe ze eruit zien. Je kunnen er redelijk in anonimiteit kunnen ze door het dorp heen wandelen. Dat is wel fijn, hè? <laughs> ja, ja, dat is wel fijn. Ja. Maar het is geen max, hè, die dorp. Dan dorp. Nee. Dan is het hele dorp gelijk helemaal vol. Uh, hier zitten een hoop coureurs bij. Ook een hoop, toch, ja, ik noem het ook af en toe amateurcoureurs, uh, die met veel geld zichzelf inkopen. Ja, die kunnen gewoon ja, toch wel, uh, zonder dat ze, zeg maar, achterna gezeten hoor, wandelen. En lekker op het terrasje lekker een biertje gaan drinken. Dus dat is Zo ook is heel dat. belangrijk. Dat is helemaal mooi, hè? Zeg, uh, Rindel, de, uh, over uh, stappen gesproken. Zijn vader Jos die, die stapte in het raceweekend in Oostenrijk weer eens in Formule 1 en McLaren. Ja. Um, wat ik me af zou te vragen het was een groot landelijk nieuws. Want ja, Jos, mag, Jos de Bos, he, was het, mag weer in een Formule 1 wagen. Maar uh, dat is natuurlijk lang geleden voor hem. Hoe moet je daar dan weer op voorbereiden? Is dus dat ik me af te vragen uh, nou, Jos, Jos, Jos rijdt natuurlijk de laatste tijd veel rally. En daar zouden we wel een goede conditie op. voor hebben. En ook ja. serieus je, je body in de sportschool zitten. Uh, uh, die, zit, uh, die is goed getraind. Maar uh, het zijn demo's, hè jongens? Hij hoeft niet vol gas. Het is, uh, zijn demo-runs. Ze gaan geen wedstrijden rijden. Dus het is een beetje lekker gewoon een beetje gas schrijven. Een beetje spelen, noem ik dat daar. En op die Red Bull Ring kan je gewoon ontzettend leuk spelen. En, uh, de, de, maar er zijn ook andere kruis die het vindt. Playen natuurlijk ook. Nicky Louder heeft wel ook demo's gedaan. Geert Berker. Nou, dat waren niet meer die jongens die heel erg, zeg maar, uh, het meeste, nou, de beste atletische vorm hadden en best op op helemaal klaar voor waren, zullen we zeggen. Ja. En die konden dat ook. Nee, nou, hey, jongens gaat gewoon lekker plezier maken. En uh, ik denk dat, dat het belangrijkste is. En hem kennen we. Gaat hij wel serieus gas geven? Ja, dat ah, denk ik wel. Als er we meer op de baan zijn voor een demo-run, uh, wordt dat geen wedstrijd. We moeten daar maar ophouden. <lacht> Zeker. <lacht> ja, ja, volgende week Oostenrijk dus. Red Bull. Nou, en dat betekent prachtig. heel veel Nederlanders weer, hè, daar. Ja, en ik, ik zou je vertellen, ik heb met de organisator... of de, de mensen, de, de directie van Red Bull Ring... een paar weken geleden aan tafel gezeten. Hebben we lekker geborreld toen wij daar aan het racen waren met onze serie. En die vinden dat fantastisch, dat Oranje Legioen. En ja. Die, ja, die zitten daar enorm van te genieten. En uh, uh, vooral omdat er toch eigenlijk wel een hele goede sfeer daar op dat moment hangt. En, uh, ja, ze, ze, maar ze snappen wel, uh, ze vinden het fantastisch... maar ze begrijpen er helemaal niks van, kan ik je vertellen. ...dat al die mensen in het oranje, grote vakkost, toestand, dat soort dingen... ...dat is voor hun toch echt, was, dat was serieus nieuw toen dat voor de eerste keer begon. Ja. En nu worden ze in feite de Nederlanders daar met open armen ontvangen... ...maar ook gewoon door de, door de hele omgeving, hè. We uh, zaten daar in een hotel, en die, wij zaten ze weer helemaal te verheugen... ...op iedereen die gewoon weer langskwam. En die hebben inmiddels ook al vaste gasten gekregen. En dat is zo ook voor hun, en in die omgeving, is dat een opkikker, een gigantisch feestje. Ja, en als de Nederlanders zich blijven gedragen daar, zoals ze toch wel gedaan hebben... ...dan is het natuurlijk prachtig, mooi is het eigenlijk gewoon een tweede Nederlandse Grand Prix, of eigenlijk een derde naar Spaan. Daar zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Dus, ja, dat zou ik zeggen. Ik bedoel, het is wel uh, ver, ver gezocht eigenlijk. Ik bedoel, je, je hebt inderdaad in België nog een Grand Prix. Um, ja. in, in, in Frankrijk natuurlijk nog. Of en ook die... de omgeving van de Red Boering is ook fantastisch. Dus een hoop mensen zullen gelijk een vakanties aangooien. Oh, okay. Het is een hele mooie, hele mooie streek. Uh, moet je ook gewoon doen. Je moet Grand Prix kijken en gelijk op de berg in en uh, lekker van genieten. Dan ja, ja. is iedereen lekker blij. En lekker. Maar, Duis, eh, bie, of, uh, Oostenrijks bier drinken, want dat ja. is zo lekker. Ja, <laughs> dat is goed. Ja, al die, ga ik je zeggen, dat is heel slecht natuurlijk, al die Red Bull wat zo is daar niet te zuipen, maar dat <laughs> is heel <laughs> goed. <laughs> oh jee, oh jee. Oh jee. Ja, meteen van die grote ja, pasen ja, dan, hè? Nou daar word ik ook nooit meer door. <laughs> dat, nou ja, dat, <laughs> dat kan ik nou vergeten. <laughs> dat kan je echt vergeten, ja, ja, ja. ja. Klaar. Yes, ja, ja. yes, yes. Nou, uh, Rindel wordt weer, weer mooi uh, volgende week uh, de, de reis. Even, even, Alhoewel, even, steeds even, Max, Max Max Max. Uh, ja, maar even, dit weekend ook nog TT Assen. Ja ja. ja, ja. Toen, uh, ook uh, prachtig weer. Uh, en ook helemaal vol. Dus, we, hey jongens, zo'n klein landje hebben twee grote evenementen die ja. plaatsvinden. Mocht mogelijk, hè? Moeten we trots op zijn. Maar de mo Moto 2 hebben we twee uh, Nederlandse ja. coureurs toch? En uh, allebei. Eentje is uh, dus uh, gestuiterd, uh, zag ik. En uh, die andere. Die, gevallen? Die. Nou, hij stuiterde ja. echt over de grond. Ja. Maar goed. Uh, uit de bocht dus. En uh, die andere, die, uh, ja, die is uh, niet op tijd uh, weer, uh, zeg maar, hersteld. Ja, van, een, ja. uh, van vorige week, hè? Van een uh, ja, kerst. Ja, maar ja, weet je, ik, ik, ik, ik, ik moet al zeggen, ik vind, motor, ik vind de wedstrijden prachtig. Als je ziet hoe ze bezig zijn. Maar jongens, het is, blijft uh, bij mij gewoon twee hielen te weinig. Ja, ja, ja. En uh, ik vind het gewoon levensgevaarlijk. En uh, dat ik denk van, jongens, eigenlijk zijn dat wel serieuze helden, hoor. Maar, uh, als je ziet hoe hard ze, uh, als je daar ook bij staat, hoe hard dat allemaal ja. gaat. Dan denk je, hoe? dan optreden van die kleine bandjes. Hoe dan? Weet ja. je? En, en dan uh, nog zo hangen in, in zo'n bocht, hè? Ja, is Ongelooflijk, ze zitten er ja, gewoon, gewoon naast, naast, de, naast die motor. En dan ja, uh, ja, bijna ja, plat over dat, uh, die knie, die knie gaat gewoon over dat wegdek heen, hè? He? Nou ja, het hele lichaam tegenwoordig. Ze zijn zo plat, dat ze eigenlijk het lichaam ondersteunt de motorfiets, zeg ik altijd maar. <lacht> helemaal nergens over. Ja, en, ja, dit is ongelooflijk. Uh, als je dan de tijd van, de, ja, dat weet je ook wel, uh, Jack Middelburg en uh, ja. de Roemen zag, en dat die jongens gingen gewoon recht op de hoek om. En tegenwoordig, eh, volgens mij liggen ze alleen maar. Ja, uh, ja ik, ik vind dat die techniek raakt natuurlijk ook steeds verder. Ik het, knap, maar, maar dan besef je toch wel dat als je de hele band kijkt, die zijn al niet zo groot, dat ze het maar op een, ja, een paar millimeter ja. rubber doen. Ze dat allemaal? Precies. En denk van hoe dan? Ja, ja, ja. Maar, uh, en... als, ik, als ik met een raceauto zit, heb ik best wel een beetje breed rubber onder en dan ga ik er nog af. Dus ik snap er, ja. <laughs> ik snap er allemaal niks Ja, Hoe racen ze eigenlijk uh, met de motoren op het uh, circuit hier in Zandvoort? Het uh, nieuwe circuit, is dat wel te doen eigenlijk of niet? Nou, ze hebben natuurlijk heel veel cursussen. We hebben de Racing Sport Zandvoort die motorcursus uh, Geeft uh, op Zandvoort. Uh, en dat schijnt best wel een redelijk veilig te zijn. Dus uh, er zijn in het verleden ook ongelukken mee gebeurd. Maar ja, waar gebeurt dat? Dodelijk ongeluk hoor. Ja, dodelijk ongeluk ook, maar waar gebeurt dat niet? Uh, en dat volgens mij schijnt het wel te doen te zijn, maar ik denk niet dat Zandvoort uh, de concurrentie aan wil gaan met een TT-Assje, wat toch wel de motor, motorsporttempo van Europa is, natuurlijk. Ja. Uh, en dat moet je ook gewoon niet willen. Net zoals Asse, uh, eigenlijk nooit die, uh, die concurrentie aan moest gaan met de, met de Formule 1, proberen daarheen te krijgen. Ja. Uh, de, de, de, de, la, laat die twee circuits lekker hun eigen ding doen. En TT moet gewoon lekker in je blijven. Campri in uh, Zandvoort en is de hele wereld weer gelukkig. Dat zeg ik altijd maar weer. Zo is het dan. Mooi afsluiten, Rendel. Mooi, hè? Ja, hoi. ja, ja. Uh, Rendel, heel fijn weekend. En volgende week ja. kunnen we hier bellen in Oostenrijk. Volgende, nee, volgende week zit ik in Beverwijk. Oké. Okay. Die week daarna zitten we in Daar akkochiaan Oké, oké. Dan wordt het weer een heel, druk, uh, heel drukke bedoeling. Goed zo, gaan we doen. Ja? Oké, okay, okay. dankjewel. Dankjewel en fijn weekend. Hoi, hoi. Hoi. hoi.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 You know you gotta get a life En dat was uh, De La Zol, Benno. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh ja, ik, ja ik gelukkig, ik zat, gelukkig. Ik zat, ik zat even op Facebook te kijken, maar daarover later. Uh, ja, ja Marco is aangeschoven voor het ja. raad een, een mooi stuk uh, proëzie. Ja, Marco. Uh, hoe heet het? Het heet een zwaar licht liefdesgedicht. Oh, dat, dat rijmt al. Nou ja, daar, ja. dat ja. is toch wel een klein beetje de bedoeling. Oké, okay, nou we gaan hem horen. Komt hij komt aan Marco? Een zwaar licht liefdesgedicht. Afgemeten aan de esthetische normen van onze tijd... waren ze monsters om te zien. Vet als gestolde witte lava... achter een dam van uitgerekte mensenhuid. Zij had roodgeverfd piekerig haar. Hij had een rug... Vervormd door scoliose, die evenwel prachtig in balans hing met zijn uitgezakte buik. Zijn grote hoofd niet in verhouding tot zijn smalle schouders. Zo liepen ze naast elkaar over de burgemeester Engelbertstraat, over het trottoir. Gestulpte anachronistische saurius in slow motion, waggelend op zoek naar grazige weiden. In supermarkt Dirk van den Broek. Wellicht traag, maar zo snel zij konden op de vlucht voor een enorm prehistorisch karnivoor. Hun handen zaten palm aan palm geklonken. Ze schommelden, vingers innig in korte eeuwigheid verstrengeld, contrarytmisch mee op hun gang, vastgenageld aan hun machtige zware armen, als dikke tuikabels van een hangbrug over de kloof tussen man en vrouw... waarover ze elkaar naar wens konden bereiken. Hun zinnen zweefden als vlinders op thermiek boven hun hoofden. Liefde dronken fladderend in ongedurige afwachting... om elkaar te kunnen beminnen op het zonovergoten bloemenveld... waar later hun kinderen zich op hun gemak konden volproppen. Tot ook zij zouden verpoppen en vervlinderen. Mooi, een, een stuk uh, proëzie. Uh, inderdaad, uh, uh, zeer lokaal, uh, Marco. Dank je wel uh, daarvoor. En, uh, ja, komt hij ook weer op, uh, op uh, de app uh, terecht? Uiteraard. Uiteraard, ja. he, dus uh, kan je hem uh, nalezen en uh, naluisteren. Kan allemaal vanaf uh, na het weekend. Zullen we het even ruim doen? Ja, <laughs> ja Neem okay. ruim. We, ne we, we nemen het ruim. We nemen het ruim. Oké, okay, dank je wel. Graag gedaan. and then you pay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 Agree to disagree, but disagree to thought When after all it's just a compromise of the things we do for love The things we do Klassieker van 10 CC Verkeersupdate. Verkeers ja, we schakelen over naar de verkeerscentrale hier in de studio <laughs> van ZFM. Verkeersupdate. Ja. Ja. <laughs> en daar zitten uh, Deddy V ofwel Benno Vugel. Oh ja. Uh, ja, ja. Ja, ja. Maar ik wil alleen maar een berichtje. <laughs> ja. ja. Ik denk nou, dat komt een verhaal. Ja. Aan. Ja. Nee, op Facebook uh, zijn zandvoorters uh, die zeggen. ja het is voor Zandvoortse begrippen erg uh, stil in het dorp. Nou vond ik het zelf wel meevallen. Maar ja, dat was vanmiddag om uh, 12 uur toen ik een wandelingetje maakte. En bij het museum even naar binnen ging. En, uh, maar iemand anders die uh, reageerde van: ja, de treinen vanuit Amsterdam-Sloterdijk. Uh, uh, naar Haarlem rijden dit weekend niet. En daarom is het niet erg druk. En dat vond ik eigenlijk wel een uh, logische verklaring. Want die trein die ja. brengt natuurlijk wel wat mensen naar het dorp. En niet hè? echt handig met dat uh, Luminosity daar uh, nee, uh, nee. bij uh, Burnies. Wat vertel eens. Uh, ja, wat Luminosity. Is dat? Ja. dat is een uh, trans uh, festival. trans dance. trans dance okay. uh, festival. Is, uh, donderdag uh, is dat uh, festival uh, begonnen. Ja. En het duurt nog tot uh, zondagavond uh, 11 uur. En dan komen ze uit. Uh, ja. Alle landen komen ze eigenlijk daarheen. Want er staan zoveel hele grote namen oh ja? die daar uh, plaatjes uh, aan het draaien zijn. Eventjes oneerbiedig uh, gezegd. Laat het ze maar niet horen. Plaatjes aan het draaien. Maar ja, dat doen ze wel. En uh, ja, mensen die uh, gaan er helemaal van genieten. Om twaalf uur al begonnen, Benno. Zo, en, uh, vandaag. ken je die naam? Nou? We gaan Even nog de tot elf uh, uur uh, door. Ik ken ze niet meer. Oh, nee, niet en, meer? En niet oh. meer, nee. Oh. Ik ben niet meer van die tijd, uh, zeg je maar. Bent ook een dagje ouder worden. een dagje ouder. <laughs> is wel uh, duidelijk. <laughs> ja, ja, nee. Maar een mooi, uh, mooi festival uh, weer. Uh. En, uh, en dat ja, samen met het DTM. Met het DTM. Dat betekent DTM. Dat, uh, ja, dat het uh, eigenlijk wel in ieder geval morgen... Want morgen gaat het ook nog door, dat uh, evenementje. Ja, dat is morgen ook Bij nog. de Burnies, Tot, uh, hè? 11 uur bij Bernie's. Ja. Op het strand. Ja, je moet van tevoren kaarten kopen en zo. Oh, okay. en, uh, okay. Ja, massa's mensen waren daar uh, vanmiddag. Ik was daar om half één of zo. Oh, en, ja. Uh, ja, toen zag het al zwart van de mensen bij de ingang die allemaal naar binnen wilden. Dus, uh, Oké, okay. het was ja, druk. Het ja. was druk. Ja, ja, ja. Dus, nou, en dan een Ibiza markt natuurlijk, dit weekend. Ook en, nog. En ik las, uh, dat het Tot nog... vanavond 7 uur. Ja, en heb je het gemist? Dan uh, niet ge getreurd. Want in juli. Komt 15 juli, om precies te zijn, dan komt het uh, de Ibiza-markt weer terug. En het wordt trouwens een hele drukke maand, die maand Met markten. Oh, die komt ook twee keer. Uh, Candle light concerten bij paal 69. Dus dat, dat lijkt mij ook wel leuk zeg. En, <lacht> ja. Eh, ja toch? Eh, ja. Lekker romantisch op het strand. En dat nu regenen. Maar goed. Eh, we gaan naar muziek en dan uh, het beest van de week. Ja, nou ja, je zei het over inderdaad Ibiza markt. Als je die gemist hebt. Hetzelfde nou, geldt eigenlijk ook voor uh, Luminosity. Want als je dat gemist hebt. Ja? Het wordt nog eens een keertje uh, lichtjes overgedaan uh, in Bloemendaal AC. Oké. Okay. Op uh, 5 augustus een uh, beachparty van uh, Luminosity uh, daar uh, bij uh, Fuel okay. op het uh, Bloemendaalse strand. Ja ja, ja, ja, ja. ja, Dus zet dat alvast in je agenda, dan ben je daarvan op de hoogte. Precies. We gaan nog even een lekkere zonnige plaat draaien, ruim 20 graden hier in Zalfoort. Zeewatertemperatuur 16,5. Ja, en dat waren de mama's en de papa's ja, en de California Dreaming. Heerlijke muziek. Lekker als de graadje of... Uh, nou, we gaan het tussenin zitten. 23, ja. Het <lacht> graadje of 21.5 is uh, in Zandvoort. Uh, in ja, jongens. Ja, dat, dat zijn Dat, is... dat zijn weerstations van uh, midden in het land en vanuit Amsterdam. Aan de kust is het altijd ietsje kouder. Maar goed, dat uh, maakt, uh, maakt niet uit. Uh, Bino, ja? heb jij een leuk uh, beest uh, gevonden? Ik heb een heel leuk beest. Ja, en zijn naam is Razor. Racer! Razer, nou, ja. Hoe is mogelijk, hè? Dat past hier echt heel goed bij. Ja. Bij Rendel en Chris Tarnus ja, natuurlijk. Het is een... een racer is een Engelse Stafford uh, reu, man dus. Van uh, drie jaar oud. En hij uh, ook weer een hond die niet goed verzorgd werd. En uh, is nu op zoek naar een, uh, een nieuw huis. En racer vindt mensen superleuk. En zo precies je natuurlijk. Hij is wel... Uh, Luidruchtig En dan, daar biedt hij gelijk excuses uh, voor aan. Maar uh, dat moest uh, even duidelijk gezegd worden. Dat het een luidruchtige hond is. Uh, knuffelen, aandacht, spelen, wandelen. Echt alles wat uh, hij samen met zijn baas kan doen, vindt hij fantastisch. Uh, kinderen is, hij, uh, is niet bekend of hij die gewend is. Dat moet, uh, moet nog een beetje uit worden gezocht. Maar zoals men van het dierenhuis Kennemeland uh, denkt... dat dit wel mogelijk moet zijn met de juiste baas... Want, ja. ja, je wilt niet met je kind uitproberen, natuurlijk. heel veel. Nee. Wie wil er een kind trouwen? Nou ja, goed. Aan de riem is hier vriendelijk, ook naar andere honden. En hij vindt het eigenlijk allemaal wel uh, prima. Een teef van hetzelfde kaliber vindt hij helemaal geweldig. En, uh, het, uh, dus misschien willen ze zelfs wel samen... Nou ja, dat gaat een beetje te ver zeg. Ik zoek een baas die het niet erg vindt dat hij niet los kan lopen. Dus je moet hem dus wel uh, een beetje kort houden. Want hij is gewoon een hele enthousiaste hond. Uh, mensen vinden hem namelijk ook zelfs een beetje eng soms. En daar moet je natuurlijk ook een beetje rekening mee houden. Ehm... Uh, en hij snapt niet dat, uh, dat hij echt super lief is. En dat maar ja, andere mensen die kennen hem natuurlijk niet. En zijn dan een beetje bang voor zijn enthousiasme. Um, hij is zinnelijk, dus dat is al heel wat. En luistert ook goed. En aan de riem uh, loopt hij ook rustig mee. En hij vindt het leven één groot feest. Nou, en vind jij het leven ook één groot feest... dan zou ik zeggen neem contact op met het dierenhuis Kennenland... want daar is Razor geboren 2 mei 1922. En hij zit sinds 1922? 2020. En uh, 2 mei 2020, daar is hij geboren. Um, en hij is uh, plaatsbaar vanaf... Uh, afgelopen week, 21 juni kan bij kinderen, nou ja dat nog met een vraagteken, kan bij honden is nog niet helemaal duidelijk, hij kan niet bij katten, dat is even voor alle duidelijkheid uh, heeft, speciaal, heeft geen speciale zorg nodig, is gecastreerd uh, Onbekend of hij alleen thuis kan blijven, dat is natuurlijk uh, moet je nog even testen kan wel mee in de auto, is ook altijd fijn. Gedrag aan de lijn is goed, beheersbasiscommando's is zinnelijk... is niet waakzaam, dus daarvoor moet je racer niet in huis halen. Heeft een schofhoogte tussen de 30 en 50 centimeter. Heeft weinig vachtverzorging nodig en kan dus niet loslopen. Dat zijn allemaal uh, puntjes waar je rekening mee moet houden. Of wel mee naar het museum waarschijnlijk, uh, als racer? Als racer, ja, ja, ja, ja. Nu even wel. En uh, uh, Kees op straat nummer 5 en Dierenthuis Kennemerland. daar vind je racer. En via de website natuurlijk, ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Daar uh, kan je meer informatie krijgen. Tot zover. Ik dank Benno voor uh, dit uh, dier van de week. Elke week doen we dat zo uh, rond uh, half vijf. Nu dus, waren we ietsje later, want... Uh... Marco had weer een heel mooi stuk uh, proëtie. En wil je dat nalezen en naluisteren... dat kan vanaf uh, eind van dit weekend op onze eigen CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan heel snel, hè. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store. Vind je hem onder ZFM Zandvoort. De dames van uh, Mai Tai uit uh, de jaren 80. En History, een van hun uh, allergrootste hits. En uh, uh, ja, Fred uh, die was uh, lekker aan het meezingen uh, bij Fred? die uh, plaat. Kan, kan je zingen, Fred? Ja, ja, ja je moet het eens weten. Oh. <lacht> nou ja, Als je, je de microfoon maar dicht houdt. <lacht> ja, uh, ja. De eerste gast is in ieder geval wel. Dat dus ga je gaan. Ja. Uh, uh. Met wie hebben we het genoeg, hè? Ja, jullie hebben het genoeg met Danny de Klerk. Oké, okay. dat is uh, Fred zijn eerste gast van... Hoe is het met je, Denny? Ja, lekker met jullie ook. Ja, lekker, ja. ja. Ga je nou het hele interview? Op, ja. <lacht> <lacht> <lacht> ik deed het voor altijd ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hij is software voor jou gewend uh, inmiddels Fred. Dus ja, ja, denk ja. Dat, uh, dat wil ik ook. <lacht> <lacht> maar, uh, Denny, nou, wij, Rob en ik stappen zo op. Zo op en dan, uh, Fred, die gaat gezellig verder met je babbelen. Dus, uh, maar ja, Fred, uh, nou, heb, heb, je, heb je nog meer gasten? Uh, nou ja, in de studio niet. Denny is de enige vandaag natuurlijk zelfsprekend eigenlijk, want uh, ja, we hebben maar twee uurtjes, hè, dus uh, ja. uh, in die tijd gaan we nog wel wat mensen bellen, okay. en dat doen we met uh, Karel Verspegat Asper Verspegat weet ik het ja, dat gaat er even worden hoor ja. dat gaat wat worden ja. laat het hem zelf <laughs> maar vertellen ja, ja, ja. en Perry Zuidom gaan we eventjes bellen uh, Mitchell Schippers en Diego Holsken oké, okay. nou, een druk programma ja voor jou doen. Ja, en, dan, en dan ook nog wat verzoekjes natuurlijk. Ja, oh, ja. heb je nog een beetje zonnige muziek? Eh... Uh, hele playlist vol. Hele <laughs> playlist vol. Maar mensen die uh, zeggen van nou, ik wil wel een bepaalde plaat horen, die ah, kunnen die ook uh, aanvragen. Ja, kunnen ze eventjes uh, naar uh, zfmartiesten.nl, even uh, rechtsboven in de hoek op het linkje klikken. Kunnen ze een mailtje sturen en dan ga ik hem draaien. Oké. Okay. Wil je oude hazers horen? Of, uh, Ouwe, ja, ja. Oude Ouwe haarses. haarses? Ja, jij ja. ja, hebt gewoon een heel zonnig uh, zing jij haarses, Denny? Ja, Moet ik ja. even Danny openzetten? Ja? Zeg ja, nog een ja, paar keer. Ja, nee, ja, ik zing Hazes uh, ook. Oh ja, ik hoorde het al. Echt? Nee, nee, nee, echt. echt de, de oude Hazes natuurlijk. Ja. En, uh, alleen, ja, alleen van de oude Hazes eigenlijk. En wat is je favoriete, favoriete nummer van de oude Hazes? Poeh. Wat ik zing of wat ik graag hoor? Ja, nou, ah, die, die hebben ik ook, hè? Poepoei, poei, poei. Poei, poei. Oh ja, ja, poei. Poei. Ja, ja. Poei. Ja. ja, dat is even lastig. Dat kan ik okay. één, twee, drie niet zo zeggen. Okay. Oh ja, maar Maakt ja. helemaal niet uit. Zometeen dan weer uh, uiteraard. Hè. We gaan nog twee platen draaien. En er komt zometeen ook een heel klein stukje hazes dus nog. Uh, Oké, okay, Gaan we doen die zoeken we wel even op. Maar ja. ik had nog geen vinyl gedraaid. Hè. Dus, uh, oh ja, ja, ja. ja. Ik heb een hele stapel meegenomen. Maar door die uh, drukke drie uur uh, ben ik er helemaal niet aan uh, toegekomen. Toch nog uh, als een laatste een stukje vinyl. En dat doen we met uh, Spendabelle en uh, Only When You Lief. I'm Bij een single, echt, dat gekraak de nog. Dan denk je echt van nou, echt jaren tachtig toch, Benno? Ja, zeker, hè? Met zo'n plaat. Ja, mag een klein ruimte. Olly, ben je lief? Nou, wij gaan er vandoor, ja, over liever gesproken. Ja, ja, ja. Uh, heel fijn weekend. Uh, Rob, bedankt. Yes, jij ook, bedankt. En bedankt. En, uh, ja, het was een leuke uitzending weer met uh, uiteraard ook uh, Chris Schotanas een ja. uh, uur lang in de studio. Ja. Met uh, Richard uh, Buithek. Ja. En wat hebben we nog meer allemaal gehad? Heel veel. Waar is hier de nooduitgang? Nee, die heb ik niet. Nee, Die is ook niet van Ander nee, Die is van het goede doel. Maar maakt niet uit. Komt hij aan, hè? De laatste platen voor het nieuws. Ja, je wil zorgvuldige muziek horen. En een beetje De haast. Ja, de zomer in je bol. Alle terrassen zijn weer vol. Nou, dan komt hij aan. Tot volgende week. En veel plezier bij. Ja, ja, ja. Rustig gaan.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 Het valt me nog niet